10 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. Rusland tipte de Amerikaanse inlichtingendienst FBI twee jaar geleden over mogelijke radicalisering van Tamerlan Zanaev. Hij is de oudste van de twee broers die verdacht worden van de bomaanslag tijdens de marathon van Boston. De FBI heeft Zanaev en enkele familieleden ondervraagd, maar dat leverde geen aanwijzingen op voor terroristische activiteiten. De 26-jarige Tamerlan kwam om het leven tijdens de jacht die de politie op hem maakte. Zijn 19-jarige broer Jahar ligt zwaargewond in het ziekenhuis. In Italië is de 87-jarige Giorgio Napolitano herkozen als president. Hij besloot zichzelf kandidaat te stellen... nadat in vijf stemrondes geen nieuwe president was gekozen... en er een beroep op hem werd gedaan door onder andere de linkse leider Bersani... de rechtse leider Berlusconi en de missionair premier Monti. Napolitano hoopt een uitweg uit de bestuurlijke crisis in Italië te forceren. Pas als er een nieuwe president is, kan er een regering worden geformeerd. Politicus Beppe Grillo noemt de herverkiezing van Napolitano een staatsgreep. Het nieuwe Republikeins Genootschap wil op 30 april kunnen demonstreren op de Dam. Het genootschap klaagt dat nog steeds niet duidelijk is wat wel en niet mag tijdens de troonswisseling. De Republikeinen willen een groot spandoek oplaten aan ballonnen... Volgens het Openbaar Ministerie maakt de politie ter plekke de afweging om in te grijpen. Er zijn op de dag van de troonswisseling zes plaatsen in Amsterdam waar gedemonstreerd mag worden. Maar het genootschap vindt dat te beperkend. Ze willen daarom overleg met burgemeester Van der Laan. In de eredivisie heeft hekkersluiter Willem II de thuiswedstrijd tegen Roda JC gewonnen. In Tilburg werd het 2-1. Herakles Almelo won het 4-0 van RKC Waalwijk. Voorrust werd het 1-0 uit een penalty. Na rust scoorden de Almeloogers nog drie keer. FC Groningen won in eigen huis met 2-1 van ADO Den Haag. Het weer, opklaringen, vannacht lichte vorst, morgen weinig wind... en er is wat minder zon dan vandaag. Het wordt tussen 11 en 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tom, de ridder. Bij brandstof heb je prijsverschillen tot wel 20 cent per liter. De vraag is alleen waar.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 Nou, niet erg veel. Twee doelpuntjes uh, hooguit. Ja, het is uh, uh, van een spannende wedstrijd naar een uh, gespeelde wedstrijd gegaan. Want vlak voor, of laten we zeggen, het eerste reclameblok was het uh, Mertens die een doelpunt maakte. Eerst na balverlies van Maher op het middenveld was de mooie actie uh, van uh, Strootman die een bal voorgaf. Een overstapje van Matafs en Mertens die 2-0 maakte. En daarna echt klungelig uitverdedigend werk van AZ. En uh, kwam de bal bij Lens terecht, die ook nog een mooie actie in huis had. Ik kan niet anders zeggen. En daarmee de 3-0 binnenschoot in de Korte Hoek achter Esteban. En zo leidt PSV met 3-0 tegen AZ. En is deze wedstrijd toch wel gespeeld. We krijgen natuurlijk in dit uur ook nog karakteristieken en interviews van de wedstrijden die al eerder vanavond gespeeld zijn. En het overzicht van het buitenlands voetbal. There he smiled at me But all that I could say Was just hello, sir Van Anouk, sinds het verlies van Roda bij Willem 2-2-1... weet eigenlijk AZ dat ze zich over degradatie niet zo druk meer hoeven te maken. Uh, ze staan nu bovendien met 3-0 achter tegen PSV. En nu. Ja, ik weet niet wat het een met het ander te maken heeft. Nou ja, dat je wat vrijer uit kan spelen. Als je 3-0 achter staat, ja, dan kun je heel vrijheid spelen. Je kunt ook uh, wisselen. Zoals uh, uh, Gert-Jan heeft gedaan. Met uh, Roy Berends, die licht geblesseerd was. En eruit ging in plaats van hem komt Johan Berg Goedmondsson. Uh, ja, en als je naar het schema nog kijkt van uh, AZ: Herenveen uit, Peck thuis, Willem 2 uit. Uh, ja, er kan toch nog wel aardig wat gebeuren. Alhoewel, die zes punten verschil tussen AZ en Roda. Uh, uh, kun je zeggen, zijn nu in het voordeel gekomen van AZ. Omdat er een wedstrijd minder gespeeld is. Uh, na vanavond. De bal bezit voor PSV via Van Bommel. 3-0. PSV leidt in korte tijd. Twee doelpunten hebben de wedstrijd in het slot gegooid. Als Hutchinson vanaf de rechterkant probeert de bal voor te geven. Maar de bal gaat via Gier. Viergever over de achterlijn en dan mag AZ een, of PSV een hoekschop gaan nemen vanaf de rechterkant. Daar komt Dries Mertens zich natuurlijk voor melden om die met het rechterbeen te gaan nemen. Uh, ja, PSV doet dat goed, heeft het uitstekend uitgespeeld. Twee doelpunten, nou wat foutjes. Eerst op het middenveld van Maher en toen achterin slecht uitverdedigen van Rijnen. En uh, toen kon Lens de 3-0 maken. Balbezit voor Stroopman naar de korte corner. Speelt de bal naar Willems. Jetro Willems als laatste man nu staand en bijna de bal verspelend. Ik vind dat toch niet. Uh, een jongen die speelt als een uh, international. Vorige week ook tegen Ajax. Steeds een balletje onder de voet. En dan weer een raar kunstje maken. En de bal kwijtraken. Uh, dat is toch niet uh, wat je verwacht. Zoals nu ook weer hij in de fout ging bij het uh, uitverdedigen. De bal is wel terecht gekomen bij Waterman. De keeper van PSV. En eigenlijk, ik zei het al, is deze wedstrijd gespeeld. En gaat zo dadelijk Matthias Johansson nog komen bij AZ als derde wissel. Nog geen wissels gezien bij PSV. Maar ja, we hebben nog lang, nog 21 minuten. Laten we hopen dat er nog een klein gebeurt dat er nog wel doelpunten vallen in het voordeel van AZ... zodat deze wedstrijd weer een wedstrijd wordt. Dat is het na 69 minuten niet, want het staat 3-0 voor PSV. Herakles tegen RKC eindigde eerder vanavond in 4-0. Een afdroogpartij. De, de eerste goal viel uit een penalty. Heel discutabele penalty voor Herakles. Maar daarna liepen de Almeloos in de tweede helft over RKC heen. Ronald van der Geer praat na met Herakles-speler Thomas Bruns. Thomas, jullie hadden voorafgaand aan deze wedstrijd maar één doel. Veilig spelen. En dat is uh, bereikt? Ja, ik denk dat we ons goed hebben gerevancheerd uh, met vorige week. Dus uh, ja, dat was het doel en uh, het publiek ging erachter staan. Ja, we hebben denk ik gewoon uh, goed gevoetbald. Het publiek ging erachter staan eigenlijk pas in de tweede helft. Want ik denk dat je qua spel over de eerste helft ook niet echt tevreden bent. Nee, uh, RKC zakte helemaal terug en loerde uh, op de counter. En dan kom je vlak voor rust op 1-0. Dat was een belangrijk doelpunt, denk ik. En uh, ja, dat hebben we goed gedaan. In de tweede helft, uh, ja, na de 2-0 zijn we niet meer in gevaar geweest. Voor de 2-0 hebben we nog wel uh, één of twee kantjes gehad, kleine kantjes. Maar na de 2-0 hebben we het uh, goed uitgevoerd en hebben we het uh, ja, nog een beetje mooier gemaakt voor het publiek. Ik denk dat jij wel weet hoe Guy Ramos zich uh, voelt op dit moment. Want jou overkwam hetzelfde, want jullie kregen nu een penalty. Overtredingen buiten, hè? Oh, was die er buiten? Ja, ik heb hem nog niet teruggezien, maar ja... Ja, onder de wedstrijd hadden we het er nog over gekeken. Uh, Duits en ik. En uh, hij zei ook dat hij er buiten was. Wij ja, bij vorige week gaat, dus nou een kiet. Nu dat jij ook wel uh, tevreden terugkijkt uiteindelijk op jouw avond. Als je ziet waar je bij betrokken bent allemaal. Ja, dat wel. Ik had alleen uh, slordig uh, in balbezit, vond ik van mezelf. Dat uh, moet eruit. Maar voor de rest, uh, ja. Bij de 2-0 was ik betrokken. En bij de 4-0 ook dacht ik van Everton. Lullige goal, hè? Ja, dit knap in. <laughs> ja, is mooi. Is alleen maar mooi. En de Eredivisie volgend jaar. Dus uh, na nou, het seizoen is eigenlijk klaar. Ja, wat wil je nog meer? Ja, je weet niet hoe het seizoen loopt. Misschien pakken we nog zoveel punten dat we Europees voetbal nog kunnen gaan halen. Maar uh, ja, we zullen zien hoe het loopt. Dat zei Thomas Bruns, hij is van Heracles. Dat won met 4-0 van RKC. Ik neem aan dat de trainer van RKC, Erwin Koeman, heel wat minder vrolijk is. Dat is allemaal al een uh, teleurstellende avond, Erwin. Ja, dat klopt. klopt helemaal. komt dat? Nou, ik denk, uh, eerst zelf aan een paar cruciale momenten. Uh, de uh, voordeelregel van Brabant wordt afgefloten terwijl hij alleen op doel afloopt. De strafschop die we krijgen die buiten de 16 is. Uh, dat zijn cruciale momenten. Ik denk dat wij uh, uh, absoluut niet onderdeden voor Heracles met name in de eerste helft We kregen zelf hele goede kansen. Eén hele goede kans voor Heracles uh, die Jeroen Soet uh, geweldig pakt. En de uh, tweede helft vind ik dat we goed beginnen. We krijgen twee goede kansen om, om te scoren. We scoren niet. Ja, en dan gaan we stappen voor buitenspel. En in één keer is 2-0 en daarna is de wedstrijd gespeeld. Ja, want dan moeten jullie iets, dan ontstaan er ruimtes... en daar speelt Herakles zich keurig in weg eigenlijk. Ja, nou ja, kijk, ze zijn gewend om op dit veld te spelen. Dus, uh, en dat doen ze goed. En, uh, maar tot aan de 2-0 was er op zich niet zoveel aan de hand. Uh, we, we hebben zelf kansen kunnen creëren. En, uh, maar ja, okay, als je niet scoort, dan weet je, dan wordt het moeilijk. Zag jij gelijk dat die, uh, dat die penalty geen penalty was? Ik zag het niet gelijk. Uh, iemand anders bij ons zag het. Dat het zijn wel cruciale momenten. Ja, dat bedoel ik. ik bedoel dat, het is niet direct het breekpunt, maar het leidt er wel toe. Nou, het was twee minuten voor de rust. Dus uh, kijk, anders uh, het was het zeker een uh, vrije trap. En, uh, maar oké, okay, daarvoor uh, gaan wij een hakbal doen. En daar komt die counter uit en daar, uh, daar krijgen zij die strafschop uit. Dus uh, het ligt niet alleen uh, aan de beslissing van de scheizer, maar ook aan onszelf. Dus, uh... Het zijn nou juist dingen waar de trainer zo moedeloos van wordt, hè? Hakballen, nonchalance... Ja, nou ja, kijk, als alles lukt is mooi, maar uh, uh, wij zijn daar niet voor in de wieg gelegd bij RKC. En dat moeten we niet doen. En uh, dat is ook niet onze kracht. En dan ga je juist in je zwakte spelen. En uiteindelijk uh, komt daar die strafschop uit. En dat is toch wel de breekpunt. Dan heb je net uh, kennis genomen denk ik, van de andere resultaten. En loop je ook nou voor geen schade op? Nee, weet ik ook wel. Natuurlijk, uh, voor ons is het mooi dat, uh, dat de Rode ook verliest. Alleen, uh, ja, ik zit meer met het feit dat we hier gewoon een gelijkspel hadden moeten halen. Zo zal Roda ongetwijfeld ook uh, praten. Maar, uh, maar oké, okay, het is nog steeds uh, uh, zo dat we vier punten voor staan. En, uh, en zaak volgende week in Kerkraad is om niet te verliezen. Met kraken wordt dat, man. Geweldig, hè? Ja. <laughs> Roda en RKC volgende week dus. Uh, en RKC staat uh, vier punten voor nog op Roda. Uh, eens kijken of er inmiddels weer gescoord is bij PSV en die. Nee, en de kraker die hier vooraf zeker een kraker was... maar uh, na de 3-0 voor PSV geen kraker meer was... is uh, een beetje aan het doodbloeden. bezit nu voor Toivon. De bal naar de rechterkant. 3-0 PSV leidt tegen AZ. Mooi voorzet. Net iets te hoog voor Toivon, anders kan hij hem zo binnenlopen. Met andere woorden, PSV is en blijft sterker. En wat is AZ toch in een paar jaar tijd weggezakt? Natuurlijk veel klassen kwijtgeraakt uh, met de geldproblemen en al dat soort zaken. Maar een aantal voetballers zijn er toch nog gebleven, zoals Maher... Prachtige voetballer, net ook weer een mooi schot, maar net langs de kruising. Maar voor de rest is het toch wel middelmaat uh, troef bij de Alkmaarders. Helaas, helaas, want uh, de topploeg van wel eer is een beetje weggezakt. Blijkens dus ook de dertiende plaats nu, nog altijd met 33 punten en maar een paar puntjes meer dan het RKC van Erwin Koeman. Balbezit voor Hutchinson... aan de rechterkant naar Lens. Lens wil met Strootman in de combinatie... maar daar zit berg tussen... en gaat de bal de diepte in richting Maher. Naar wie anders, maar de bal gaat weer over de zijlijn. Het is onzorgvuldig. Het is niet goed meer wat de AZ laat zien. Bij Vlaag hebben ze aardig gevoetbald... maar zijn toch door die twee doelpunten... de nek omgedraaid, de Alkmaarders. De twee doelpunten in een paar minuten tijd... in de tweede helft. Zo zeg maar tussen de 56 e en 61 e minuut van deze wedstrijd... Is Beslist Door achterheen volgens Mertens en Lens. Het staat er 3-0 voor PSV. En hebben we nog ruim een kwartier te gaan. Eerder vanavond won Willem II met 2 met 2-1 van Roda JC. Uh, verrassend toch wel, want uh, Willem 2 was eigenlijk al opgegeven. Philip Koker praat na met de trainer van Roda, Ruud Brood. Ruud, als je ziet dat je in de eerste helft drie grote kansen creëert... dan moet dit een onverteerbare nederlaag voor je zijn. Ja, ja. Ik kan daar... Uh... Ja, nog steeds heel slecht, uh, slecht mee omgaan, eerlijk gezegd. Drie, misschien meer. Ik denk dat Jumi twee keer uh, door kan komen. Uh, de moerje komt niet goed uit, maar dat was ook een grote kans, vond ik. En dan met Donald alleen voor de keeper. Ja, dan moet je minimaal uh, ja, voorstaan. En we hebben in de rust erover gehad... dat zij alleen uit spellenvattingen gevaarlijk zouden zijn. En ja, net na rust, of tien minuten na rust, gebeurt uh, wat je eigenlijk niet graag wil dan kom je dus achter uit een spellenvatting. En heb je ook nog eens een keer het nadeel van een bijzonder dubieuze beslissing... bij de strafschop? Ja, nou ja, dubieus, ik heb het net gezien. Het gaat weer nergens over. Het is een duel om de bal. Men gaat een schouderduel aan. Uh, Joachim wordt uit balans gebracht, maar niet, niet dat je zegt... het is een doelkans en die neemt een duik ergens in. Ja, de vierde man vond het ook verbazingwekkend, zei hij tegen mij. Maar... Zei hij dat echt? Ja, dat zei hij echt. Hij verbaasde zich. Maar goed, de scheidsrechter beslist en ik vond het schandalig dat hij daarvoor vloot. Maar dat is wel erg merkwaardig dat een vierde man het gezag van de scheidsrechter ondermijnt. Ja, maar euh, luister, hij moest mij ook rustig houden, want normaal zou ik hier weggestuurd worden. Want ik vond het een belachelijke beslissing. En zeker als je uit 2-0 terug moet komen, is dat nog zwaarder. Dus dat gaat er eigenlijk helemaal nergens over. Ik weet niet waar hij het vandaan haalde. Het was niet een duel waarvan je zegt dat je dusdanig zei van nou, nou... Je zegt het al goed, het was toch wel uiterst dubieus. Nou, ik vond het niet dubieus, het is gewoon een schouderduel. En ja, de een is wat sterker dan de ander. Ja, ik noem het even zo, omdat uh, ja, je wel eerder akkefietjes hebt gehad... met schijzechters uh, dit seizoen. Ja, men zegt, uh, ze komen dan uiteindelijk, einde van het seizoen, uh, trek dat recht. Maar uh, ja, we hebben weer een zure pil te slikken hierin. kijk ook naar mezelf natuurlijk, naar het team. Waar, wat je terecht al zei, jij moet gewoon scoren voor rust, punt. De conclusie is in ieder geval, je staat nu tot je enkels in het drijfstand van de nacompetitie. Ja, je staat op de plaats voor de nacompetitie en dat hadden we... Absoluut, zeker naar het zien uh, vandaag van die eerste helft met die kansen, niet gewild. Ik vond dat we ook op een gegeven moment de strijd aangingen, maar het feit is wel zo dat het natuurlijk uh, zorgelijk is. Want we hadden graag uh, ten opzichte van de concurrenten dichterbij uh, gestaan en deze wedstrijd zeker uh, ja, willen winnen. Ruud Brood, trainer van Roda, had deze wedstrijd graag willen winnen. Nou, daar snap ik alles van. Maar uh, de man die won, dat was Jurgen Streppel met Willem II. Misschien is het voor één avond, maar het voetbal hier bruist weer. Nou, dan ben je de laatste week hier niet geweest, want uh, dat doet het al weken, hoor. Ik heb gezegd, dat het is misschien voor één avond. Nou ja, ik vind dat het het hele jaar al bruist, uh, hier in Tilburg. En we gaan elke week met een staande ovatie uh, van het veld af. Alleen, we hebben dat tot op... Uh, niet altijd met een overwinning. Hebben we hebben tot op heden te weinig punten gehaald. En, uh, ja, als je dan wint, dan uh, is, dat, is dat heel erg lekker, ja, moet ik zeggen. Waar ligt voor jou nu de sleutel van deze overwinning? Ja, dat is lastig om aan te geven, want zij spelen 4-4-2... Uh, dat zijn wij niet gewoon, hè? Uh, dat speelt bijna niemand, in de, afgezien van Utrecht volgens mij, in de, in de Eredivisie. Dus dat, dus, dus dat was lastig, alleen ik vind dat wij dat goed hebben gedaan. Uh, in de eerste helft redt David Meul ons uh, met een geweldige redding voor, in mijn optiek. Ja, in de tweede helft hebben wij denk ik, uh, tegen het opportune, opportune spel van, uh, van Rode, hebben we, denk ik uh, mannelijk verdedigd. En uh, ik denk dat daar wel uh, volgens mij het grootste pluspunt zat vandaag. En het enthousiasme in jouw team, dat was hartverwarmend. Ja, het valt mij niet eens meer op. Het uh, uh, is volgens mij ook basis uh, nummer 1 om heel hard te werken en uh, er alles aan te doen om te winnen. En, uh, dat doen ze elke week weer. De jongens verdienen daarvoor een heel groot compliment. En we zijn de VVV nu tot uh, twee punten genaderd. Heb jij het gevoel dat je een laatste strohalm hebt gepakt? Ja, ja we hadden dus natuurlijk de afgelopen weken uh, domper op domper gekregen. Tegen Groningen en tegen Heerenveen hadden wij de beide wedstrijden moeten winnen. Uh, waren we de betere ploeg, kregen we de betere kansen. PSV, uh, was een kwartier van tijd, ging het, uh, ging het mis. Uh, dus we wisten uh, dat wij uh, vandaag zouden moeten winnen. Dat uh, hebben we zes weken geleden met elkaar afgesproken. naar Roda moeten wij op twee punten staan van VVV. En, laten we hopen dat, uh, dat Twente morgen daar gaat winnen. En, en dan, uh, dan hebben we fantastische zaken gedaan. En je wordt nu trainer en technisch manager in één. En dat kan dus ook nog gewoon in de eredivisie zijn. Ja, dan wordt het wel heel erg druk, uh, denk ik. Uh, dan moeten we maar eens kijken hoe we dat gaan doen. Zijn je spelers en jezelf nu uitgelaten of helemaal niet? Nee, we zijn tevreden. We zijn opgelucht misschien, maar we zijn zeker niet uitgelaten. Want? Nou, we moeten nog drie wedstrijden en dan moeten wij niet op de laatste plaats staan. Vitesse, AZ en Ajax? Ja, Vitesse volgende week uit, dan Ajax uit en dan AZ thuis. Ja, in voetbalrijk kan veel volgens mij. En dat zei Jurgen Streppel, hij is de trainer van Willem II. Zijn ploeg won met 2-1 van Roda. 18e is nog steeds Willem II met 20 punten. Dan VVV met 22. U hoorde het, die spelen morgen thuis tegen FC Twente. En daarboven staat Roda met 27. Uh, en daarboven dan weer RKC met 31. Dat zijn eigenlijk de vier ploegen die in aanmerking komen voor de onderste drie plaatsen. Uh, dat geluid dat u hoort, dat is uh, bij Andy. Ja, het is uh, misschien stemjes. een beetje stelletjes. Nou, nu dan misschien. Johansson gaat... Oh, dat is jammer voor AZ, uh, want hij maakt een overtreding. Ik denk, uh, Johansson gaat alleen op de keeper af. Maar Johansson wordt teruggefloten terwijl mensen het nodig vinden om voor mijn neus te gaan staan. Dat lijkt hier ook normaal te zijn. Maar het is, nu kan ik het weer zien, dank u wel. Hij wordt teruggevloten vanwege een overtreding. Johansson had de wedstrijd nog ietsje leuker kunnen maken als er een doelpunt was gekomen voor AZ. Het staat 3-0 voor PSV. PSV meester en een ontzettend uh, slordig af en toe spelend AZ zoals uh, de bal ingeleverd werd op een gegeven moment door Etienne Rijnen bij, uh, bij uh, Germain Lens. Ik kijk even naar Matas die weer te laat komt bij een bal. Uh, maar Lens ooit spelend voor AZ maar nu toch echt niet meer. Misschien dat Rijnen nog even in de veronderstelling was dat uh, Lens een medespeler was. Want hij leverde hem zomaar in en Lens kon uh, niet scoren. Daardoor blijft het uh, 3-0 als viergever de bal heeft voor AZ. Halverwege de helft van uh, uh, PSV... Gaat de bal naar voren uh, naar uh, Elm. Ja, die wordt heel makkelijk van de bal afgelopen. Wat een matige voetballer is dat, zegt die uh, Victor Elm. Helaas voor AZ. Want dat is uh, toch het grote probleem. De grote middelmatigheid bij een aantal spelers. Je hebt ook een paar fantastische voetballers hoor. Maar Her is echt een geweldig talent. En zal dat ook uh, uh, de rest van zijn leven waarschijnlijk blijven. Maar niet bij AZ. Als Van Bommel een uh, verkeerde paas heeft die toch goed uitkomt bij Lens. Lens tussen twee man in. Heel makkelijk gaat hij uh, langs uh, allerlei... Mensen. En dan wordt de bal gegooid. Of gespeeld naar de linkerkant. Waar Willems de bal aan. De paai geeft. De paai ingevallen voor Mertens. Die daar niet blij mee was. Maar ook De paai mag zijn menu te maken. Bal terug naar Willems. Willems naar wonen En PSV kan de bal lekker rustig rondspelen. Want eigenlijk zet AZ ook niet meer aan. Nu mooi hakje van De paai op Willems. Willems probeert zijn tegenstander eruit te lopen. Zijn tegenstander Overtoom. Die mee moet verdedigen. En nog altijd bal bezit voor PSV. Bal aan de linkerkant bij Willems. Willems. Zoekt in de diepte naar de paai. Geen buitenspel. De paai probeert langs twee man te komen. En dan eindelijk weer eens balbezit voor AZ. Nu voor Maher. Maar de wedstrijd is al lang gelopen, is al lang gedaan. PSV heeft de drie punten binnen en kan afwachten wat er morgenmiddag gaat gebeuren bij de andere concurrenten. Bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse. Ze weten dat Ajax één punt heeft gehaald, oftewel twee heeft laten liggen. En dat ze zelf die moeilijke uitwedstrijd bij AZ gaan winnen. Want met nog zes minuten, zeven minuten te gaan, staat het 3-0 voor PSV. En de West langs de lijn met Ronald Boot.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 But well, sometimes you can't change, you can't choose. And sometimes it seems you gain less than you lose. Hallo Andy. Nou, we've got po. En persjeur eh dit persjeur die moet uh, ja. maar eventjes zelf eh uh, thuis serveren. 1-0 dat eerste red, mooie goal van eh uh, Johansson. De voorzet na goed voorbereidend werk weer van Maher is een goede voorzet van Johan Berg. Goedmondson, die legt de bal voor en dan wordt de bal binnengetikt door Aaron Johansson, leuke voetballer, ik zei het al, dat is een talent, daar moet AZ toch wel trots op zijn, 1-3 bij AZ PSV. Heel toepasselijk, het nummer is Hals. Ja. I'm Here yeah, we got holes in our lives where well, we've got holes we've got holes who we carry on Passenger was dat nou nog een keer en dan ja, leuk nummer. Ik denk dat het zijn nieuwste is. Of de nieuwste van Passenger. De nieuwste van PSV hoeft niet te komen, gelukkig. Nieuwe speler. Want even was er schrik aan de kant bij de dugout. Vlak voor de dugout kreeg Hutchinson een schoen tegen het hoofd. Een uh, uh, schoen van uh, Berg Goemundsson. Werd niet eens voor gefloten. Maar goed, uh, gelukkig staat hij weer en komt hij nu weer het veld in. Als stroopel van heel ver gaat schieten. En dat uh, moet nog even rekken en strekken worden voor keeper Esteban. Die dat uh, goed doet. Schot was wel van heel ver. Meter of 35. En dus mag een keeper daarmee niet echt in de problemen komen. 3-1 is het. Uh, na dat doelpunt van Johansson is het daarmee een wedstrijd geworden. Nou ja, een gedeelte van het publiek denkt van wel. Een ander deel is al lang op weg richting fiets of auto. Om naar huis te gaan als vier de bal heeft en hem uh, speelt naar uh, Hendriksen. Hendriksen naar de rechterkant... naar de andere Johansson. Uh, uh, uh, Johansson Matthias van voren geheten... die rechtsback speelt in plaats van uh, Dirk Marcellus. Als de bal bij Goepenson komt, Koetbunstel naar Maher. Maher, heerlijke voetballer. Echt genieten van uh, deze man van uh, AZ. Als Johansson de bal heeft en ik zei het al... oh, hey, er wordt een vrije trap gegeven op de rand van het strafschopgebied... want er wordt een overtreding gemaakt door Bouma, gezien... Door door de grensrechter. Uh, en dit kan natuurlijk nog wel aardig worden. En heeft hij gelijk? Ja, hij heeft gelijk. Het is een overtreding gemaakt uh, uh, bij het strafschopgebied uh, door Wilfred Bouma. Uh, ver van de bal vandaan, maar leverde vrije trap op. Zeg maar op de rand van het strafschopgebied. Een uh, metro 17 dus van het doel van Boy Waterman. En stel dat die bal erin gaat, dan wordt het nog spannend ook. Want we zitten nu in de 89e minuut. Gaan er nog een minuutje of drie bij krijgen, schat ik zo. Stel hij gaat erin, dan is het drie. 3-2. Willie Overtoom staat erbij. Ik zie Elmer bijstaan. Maar laat het alsjeblieft door Maher doen. Dat is de man met de meeste fluweel, meest fluwele voet. Van uh, AZ. En uh, Maher duwt even Lens weg. Ga jij nou even gewoon lekker op afstand staan. En dan ga ik uh, wel die vrije trap nemen. Want laat maar Maher dit doen. Als er een kans is, dan moet dat uh, via Maher komen. Maar ja, Willi Overtoom kan dat ook. Dus die staat er ook bij. En uh, staat daar Elam ook bij. Ik dacht het wel. Ja, Elam staat er ook bij. Daar komt uh, de aanloop van uh, Maher. Adam Maher. Of Willy Overtoom. Overtoom doet het. Overtoom schiet hem in de muur tegen het hoofd van van Depay, en dan is de afvallende bal wel voor Johansson. Die pompt hem meteen weer richting het strafschopgebied. Uh, daar wordt het uh, koppel wel verloren. Door Elm en gaat Bouwme de bal naar voren spelen. Ik denk dat het de laatste kans was voor AZ om nog iets van deze wedstrijd te maken. Want Toyfone heeft de bal aan de rechterkant. We zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Veel mensen op weg naar de uitgangen. Terwijl er even een klein gevechtje is tussen Toyfone en Rijnen. Rijnen een hele matige wedstrijd gespeeld. Stond ook aan de basis van de 3-0. Eigenlijk de nekslag voor als de vrije trap door Willems genomen gaat worden. De 90 minuten zitten erop. Ik zie de vierde man, de heer van de kerk, al klaarstaan. Met het bord waarop staat hoeveel minuten we extra gaan krijgen. En dat zijn er wel geteld drie. Wat een verrassing. Het is balbezit voor Viergever. Viergever, bal snel naar voren. Naar Elm. Die laat de bal weer onder de voeten doorgaan. En gaat de bal over de zijlijn. Via Elm. Maar de scheidsrechter beslist anders. Inworp snel genomen op Maher. Maher, die laat de bal niet van de voeten afgaan. Wordt even opgevangen door. Willems en dus kan hij uh, niet verder gaan met de bal. Gaat de bal uit het strafschopgebied uh, weg van PSV. Tenminste uit, het, uh, uit de verdediging weg van PSV over de zijlijn via een az -er. En dus gaat Willems rustig aan doen met de inborg. Doet dat uh, naar voren richting uh, Matas. Zijn allerbeste balbezit van Matas was de keer dat hij de bal niet raakte... bij het overstapje bij de 2-0 van Mertens. Voor de rest niet gezien, de hele wedstrijd niet gezien. De man, maar toch al veel kritiek van uh, advocaat... Als het hele seizoen op uh, is. Uh, dat is uh, jammer voor hem, want ik heb uh, ja, mooie dingen ook bij PSV zien doen. Maar helaas, niet gezien. Balbezit voor Lens. Die hebben we wel gezien. Die heeft gescoord. De ex-AZ'er speelt de bal naar Toyfone. Toyfone bal naar buiten. Naar Hutchinson. Hutchinson terug naar Toyfone. Ook niet echt veel van gezien. Van Bommel maken van die prachtige eerste goal. Een driehoekje met Toivonen. en met Hutchinson terug naar Van Bommel. Van Bommel naar Bauma. De oudjes, de routine. Bal naar het Jonkie, naar Willems. Willems uh, bal door naar Stroopman. Stroopman. Man terug naar Willems. Nee, het is al lang gespeeld. En als ik scheidsrechter Liesveld was, dan zou ik lekker afsluiten. We hebben anderhalf minuut gespeeld in de extra tijd. Balbezit nog altijd voor PSV. bal gaat weer helemaal terug naar Willems. Het zou me niet verbazen als het terug gaat naar de keeper. Inderdaad. Maar ook nog een overtreding gezien van Overtoom. En die bekroont, als ik het zo mag zeggen. Zijn zeer matige wedstrijd. Met een gele kaart. Die volkomen onnodig is op de helft van PSV trap die tegen de enkels van Willems gaat op de enkels staan. Volkomen onnodig en krijgt daarvoor terecht de gele kaart van scheidsrechter en Liesveld. Want het zijn overtredingen die gewoon niet nodig zijn. Het is geen zware overtreding, maar het zijn van die gemene kleine trapjes tegen de enkels van een tegenstander. De vrije trap is daar. Voor PSV. Willems gaat dat doen in de laatste minuut van deze wedstrijd. Met balbezit aan de rechterkant voor Hutchinson. Hutchinson die even om zich heen kijkt. Wie loopt er vrij? Toyfone. Toyfone draait zich niet vrij. Wordt tegen de vlakte gewerkt. Nu weer door Elm. En zo gaat het maar door in de slotfase. Het is frustratie bij AZ. Dat 1-0 achterkwam in de eerste helft door die kegel van Van Bommel. Toen was het in korte tijd Mertens en Lens die 0-2 en 0-3 maakten. En uiteindelijk Johansson, invaller Aaron Johansson, die 1-3 maakte. Nu nog een vrije trap voor PSV en de seconden tikken weg. Terwijl Toyvonen wat pijn heeft en Van Bommel de bal is over de hele gooit. Naar de andere kant naar Strootman. Strootman terug naar Willems. Willems kijkt dus om zich heen en dan eindelijk maakt hij er een eind aan Liesveld. PSV doet wat het moest doen. Het wint. Met 3-1 van AZ. Langs de lijn. Wat is 1 Cristiano Ronaldo. Wat een goal. Buitenlands voetbal. We beginnen in Duitsland, daar heeft de kampioen Bayern München... op bezoek bij Hannover 690 met 6-1 gewonnen. Hoewel trainer Joep Heinkens met een veredeld B-elftal speelde... boekte de recordmeister alweer de 13e competitiezege op een rij. Borussia Dortmund plaatste zich voor de Champions League... door het met 2-0 te winnen van Mainz-Leverkusen. deed het goed en heeft een goede kans om zich rechtstreeks te plaatsen... voor het miljoenenbal. Thuis werd met 5-0 gewonnen van Hoffenheim. Schalke zal zich niet rechtstreeks plaatsen voor de Champions League. Nog altijd zonder Klaas-Jan Huntelaar verloor Schalke met 1-0 van Eintracht Frankfurt. De club uit Gelsenkirchen staat vierde. Die plaats geeft nog wel recht op voorronde Champions League. En met nog vier speelronden te gaan is het gat met nummer drie, Leverkusen... en dus het gat met rechtstreekse plaatsing, maar liefst 7 punten. Rafael van der Vaart speelde een belangrijke rol in de thuiswedstrijd... tegen Fortuna Düsseldorf. HSV won met 2-1... En beide doelpunten van HSV kwamen op naam van, jawel, van de vaart. Het eerste doelpunt maakte hij met zijn hoofd. En dat hij een kopdoelpunt maakte, was alweer een tijdje geleden. Nee, ik geloof het wel de eerste. wat ik raad ook het. <laughs> nee, ik kan het me niet meer herinneren. Hij kon het zich dus niet herinneren. En volgens hem was het zelfs nog nooit voorgekomen dat hij met het hoofd scoorde in de Bundesliga. En dan weer de Bremen tegen Wolfsburg, dat eindigde in 0-3. Dan de Premier League, daar steeg Arsenal naar de derde plaats. Fulham werd met 1-0 verslagen. En die derde plaats geeft recht op de Champions League in Engeland. Daarbij moet worden aangetekend dat de concurrenten twee wedstrijden minder hebben gespeeld. De concurrenten, de nummers 4 en 5, dus. Tottenham Hotspur speelt morgen tegen Manchester City. En Chelsea, die nummer 5, neemt het op tegen Liverpool. Verder Sunderland-Everton 1-0, Swansea City tegen Southampton 0-0... Queen's Park Rangers Stoke City 0-2, West Ham United Wigan Athletic 2-0... North City tegen Reading 2-1 en West Bromwich Albion tegen Newcastle United 1-1. En Cardiff City zal volgend seizoen in de Premier League spelen. Cardiff had aan een 1-1 gelijkspel tegen Burnley genoeg... om kampioen te worden in de Championship. Dan Spanje, daar wist Barcelona ook zonder Messi te winnen. De thuiswedstrijd tegen Levante eindigde in 1-0. Fabregas was de matchwinner en rivaal Real won ook. Real Betis werd met 3-1 verslagen. De achterstand van Real op Barcelona is 13 punten. Er zijn nog zes ronden te spelen daar in Spanje. Dan de Serie A, de tweede Wels. Udinese Lazio eindigde in 1-0 en Genoa tegen Atalanta in 1-1. Dan België, daar heeft Standaar in de playoffs om het landskampioen voor het eerst verloren. Lokeren was met 4-1 te sterk. Standaar heeft nu vier punten achterstand op koploper Anderlecht en twee op Zultewaardigem. En Anderlecht en Zultewaardigem, die spelen morgen tegen elkaar. My Girl van de Temptations was dat. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met AZPSV. Het werd 1-3 na 0-1 Rusland door een doelpunt van Van Bommel. 0-2 werden door Mertens, 0-3 door Lens en 1-3 door Johansson. Dan Groningen, ADO, Den Haag 2-1. Bij rust was het 2-0 de doelpunt van Zeefuik en Texera. En 2-1 werden door Janssen. Er waren twee rode kaarten direct rood voor Van Dijk van Groningen... en twee geel dus ook rood voor Jansen van ADO Den Haag. FC Groningen leek de wedstrijd rust in handen te hebben... met die 2-0 voorsprong, maar raakte daarna toch een beetje van de leg. Volgens de trainer op het Maaskrant liet zijn ploeg zich provoceren door de tegenstander. Iets waar de trainer in de pauze juist voor had gewaarschuwd. We weten dat ADO uh, op die manier nog terug gaat komen in die wedstrijd. Ja, daar trappen we toch net even te veel in, vind ik. Dus, uh, maar Allah, we staan met drie punten aan het einde. Uh, we zetten een directe concurrent op grote achterstand. Uh, we draaien ook het doelgemiddelde naar ons toe nu. Dus dat, uh, dat zijn allemaal goede zaken vandaag. De eerste helft was voor de thuisclub. Henk Vreeser op de bank van ADO de vervanger van de geschorste trainer Maurice Stijn, was het daarvoor een deel niet eens. Nou ja, kijk, ik denk inderdaad uh, tot die, tot die 1-0. Denk ik dat het, uh, ondanks, omdat wij beide wel voorzichtig begonnen... Tot die, tot die 1-0 had ik het gevoel dat, het, uh, zeg maar dat we de organisatie goed hadden staan. En dat het in feite nog beide kanten op kon. Na de 1-0, uh, ja... Kijk, we hebben we in balbezit hebben we te weinig afgedwongen, dat is duidelijk. Maar de organisatie stond op, op zich stond wel. Aan Den Haag kan de playoffs voor Europees voetbal nu wel vergeten. FC Groningen zit op schema. Dat is te danken aan de mooie eindsprint die de ploeg heeft ingezet. De zegen van vanavond was de vierde open rij en daar is Maaskant best trots op.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 Dus uh, ja, we hebben de wind inderdaad even mee. En dan Heracles tegen RKC. Dat werd 4-0 na een 1-0 ruststand door een dobbend van Kwanza uit een strafschop. Vajnovic maakte 2-0 en Everton 3-0 en 4-0. Door die overwinning heeft Heracles het verblijf in de Eredivisie opnieuw met een jaar verlengd. Een prestatie die volgens trainer Peter Bos een beetje wordt onderschat.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 En dan weer een twee Roda. Dat werd 2-1. Eh, alle goals vielen naar rust. Het werd 1-0 door Haastroep. 2-0 door Joachim uit een strafschop. En 2-1 door Malki. En ook in deze wedstrijd werd veel nagepraat over die strafschop. Rob Wielijt was verantwoordelijk. Hij maakte de overtreding. Maar hij was ook wel verbaasd over het besluit van de scheidsrechter. Ja, hij zei tegen mij: je brengt hem uit balans. Ik zeg ja. Ik zeg dan: moet je wel heel veel gaan fluiten. Want dat is ook een beetje voetbal. Dat je, dat je duels aangaat. En. Uh...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 Gisteren eindigde Ajax tegen Heerenveen in 1-1. Ajax gaat met 67 punten aan kop, gevolgd door PSV met 63. Die hebben allebei 31 wedstrijden gespeeld. Dan volgen drie ploegen met 30 wedstrijden. Vitesse heeft 61 punten, Feyenoord 60 en FC Twente 54. En onderin, 14e is AZ, 33 uit 31. Dan RKC, 31 uit 31. Dan Roda, 27 uit 31. Dan VVV, 22 uit 30. VVV speelt morgen dus thuis tegen Twente nog. En Willem 2 heeft er 20 uit 31. Morgen, om half 1 is dat al, VVV tegen Twente. Om half 3 is er FC Utrecht tegen NAC Breda. En NEC tegen Pek Zwolle. En om half 5 is er de topper van morgen Feyenoord tegen Vitesse. Love Games was dat van level 42. Het Nederlands cricketteam heeft in Namibië ook de tweede wedstrijd tegen Kenia verloren in de 2024-kamp. Oranje kwam in Windhoek aan, bed niet verder dan 113 runs. Kenia passeerde die score al in de dertiende van de twintig overs. Gisteren won de Afrikaanse ploeg met een verschil van vijf wickets... van de Nederlandse ploeg, die het in beide duels... zonder de geblesseerde aanvoerder Peter Borren moest stellen. Nederland speelt morgen tegen gastheer Namibië. En de finale van het tennis masters toernooi in Monte Carlo... gaat tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic. De Spanjaard en achtvoudig winnaar... klopte de Fransman Jo Wilfried Songa, 6-3, 7-6. En Djokovic had geen enkele moeite met Fabio Fognini. Het werd 6-2... Zes Maroon 5 met She Will Be Loved. PSV won de uitwedstrijd tegen AZ vrij makkelijk. 3-1 werd het voor de Eindhovenaren. Arno van Meuden praat na met De trainer van PSV, Dick Advocaat. Dick Advocaat. Uh, verschil eerst en tweede helft. Uh, tweede helft ging het heel makkelijk, hè? Nou, laatste kwartier. Eerste helft. Toen bij de goal viel, uh, controleerden we de wedstrijd al. Eerste half uur was het gelijkwaardig. Twee ploegen die uh, hard, hard, hard werkten. Niet erg goed voetbal. Maar weinig kansen van beide kanten. Maar toen die goal viel. Vanaf dat moment controleren de wedstrijd dan even voort te zetten in de tweede helft. je ook niet iets anders aan die tweede helft? Nu zaten vanaf die eerste seconde toen echt bovenop? Ja, dat was ook de opzet uh, om uh, vanaf het begin zo uh, te beginnen. Maar ja, dan heeft ook uh, AZ nog de kracht... om omdat uh, de tweede helft, als je zo over moet lopen... we lieten de bal goed gaan, zeker de laatste 15 minuten van de eerste helft. Dat kost veel kracht voor die tegenstander. En dan, uh, op een gegeven moment, let, uh, lukt het niet meer. Dan ben je net te laat. En dat gebeurde wel in de tweede helft. Het is een cruciale moment van Van Bommel hè? Ja, prachtig, prachtig goal. En, uh, we zeiden het op de bal. op de bank al van: uh, Dries moet hem niet nemen, want dat verwacht iedereen. <laughs> dat is gewoon leuk, wel aardig in moet ik zeggen. Betekent dit dat je weer in de kampioensrace zit? Nou, we moeten gewoon zorgen. Laten we dan niet, uh, la, ik, ik mag het niet meer zeggen, maar uh, we moeten gewoon zorgen dat we uh, de, de laatste reeks goed afsluiten en waar we dan eindigen. We gaan voor die tweede plaatsen voor de beker. En dan, dan, dan zien we wel. Maar gisteren toen Ajax speelde dacht je toen niet van ja, het kan natuurlijk altijd nog hè? Ja, Alles kan, theoretisch kan het, maar of het praktisch, in de praktijk ook mogelijk is, dat wordt helemaal... Maar ja, de druk bij Ajax is, ligt, ligt er weer. Dat is duidelijk. NOS langs de lijn tot 11 uur met sport en muziek. I can see now, the rain is gone. Johnny Nash maakt nog even plaats voor Arno van Meulen en uh, Van Bommel van PSV. Mark van Bommel, cruciaal moment. Eerste helft, vrij trap PSV. Jij nam hem. Ja, dat was een mooi moment, ja. Hoe is dat eigenlijk met die vrije trap bij PSV? Is er hiërarchie of hoe werkt dat? Nee, het ligt er ook aan hoe de bal ligt. Uh, hij lag heel kort op de 16 meter. Dus om dan over de muur te krullen wordt uh, vrij lastig. Alleen eigenlijk stond de, de muur uh, verkeerd opgesteld, in de verkeerde hoek. Want nu moet je hem echt rechtdoor schieten. En als de muur aan de andere kant staat, dan kan je hem een beetje een draai meegeven. Dus hij moest uh, hard en rechtdoor. Verwacht iedereen eigenlijk dat Metters hem uh, misschien zou nemen, of niet? Ja, daarom zei ik ook van, raak jij de bal nu aan, dan denkt de keeper dat jij hem gaat nemen. Maar je tilde de bal even op en dan ligt hij hem weer neer. En dan uh, ja, daar moet je even gebruik van maken dan. 1-0. Uh, het was een eerste helft. Ja, had bij wijze van spreken ook andersom kunnen zijn tot die goal van jou. Ja, het was een wedstrijd die op en neer ging. Waar AZ ons in de eerste minuten probeerde te nou Goed, uh, Er waren een paar hachelijke momenten bij ons voor de, voor de goal. Maar ik moet ook zeggen dat wij uh, aardig aan het voetballen waren. Zeker na de 1-0. En als je de tweede helft ziet, dan, uh, ja, dan doen we het zoals het hoort. Was het lastig eigenlijk, de voorbereiding op dit duel... met alles wat natuurlijk op jullie afkwam? Heb je je goed kunnen voorbereiden of niet?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 En dat zei Mark van Bommel na de 3-1 winst van PSV. Zijn ploeg op AZ. Van Bommel maakte de eerste voor PSV. Verder was er Groningen ADO 2-1. herakles RKC 4-0 en Willem 2 Roda 2-1. En PKC won de korfbalfinale uh, finale in Ahoy. Langs de lijn, morgenmiddag 2 uur met Twan en Tom. En het komende uur, Max van Wezel met Met het Oog op Morgen. Hebbenig avond.